uur. met het NOS Journaal. Op de basisschool in Eigelshoven zijn na vier eerdere besmettingen geen nieuwe coronagevallen aangetroffen. Dat meldt de GGD in Limburg nadat al het personeel is getest. Donderdag werd bekend dat een lerares en drie andere personeelsleden besmet zijn geraakt. En ook op een school in Roermond is een nieuwe besmetting vastgesteld. Volgens de GGD is er geen reden om de school te sluiten. Wel komt er een contactonderzoek. Meer dan 40 mensen zijn positief getest op het coronavirus na een kerkdienst in Frankfurt. Religieuze bijeenkomsten zijn onder voorwaarden sinds 1 mei weer toegestaan in de deelstaat Hessen, waar Frankfurt ligt. Volgens de voorganger van de kerk zijn alle maatregelen, zoals afstand bewaren, in acht genomen tijdens de dienst. Het lukte GGD's om het mogelijk te maken dat vanaf 1 juni iedereen een coronatest kan laten afnemen. Komende week wordt een telefoonnummer bekendgemaakt om een afspraak te kunnen maken. Uit de test blijkt alleen of je het coronavirus op dat moment hebt en niet of je het eerder hebt gehad. De politie heeft drie Nederlanders opgepakt in verband met een Belgisch onderzoek naar internationale drugsmokkel. De politie vermoedt dat ze lid zijn van een bende die al jarenlang cocaïne smokkelt van Zuid-Amerika naar België. Er zijn ook zes Belgen gearresteerd. Bij huiszoekingen heeft de politie 2 miljoen euro in cash, tientallen auto's en diamanten in beslag genomen. En er is een run ontstaan op chemische toiletten, schuurtentjes en mobiele douches. Dat zeggen twee buitensportwinkels tegen het tv-programma Kassa. Met zo'n tentje en een chemisch toilet hoeven kampeerders geen gebruik te maken van de sanitaire gebouwen op de campings. Deze zijn nog gesloten tot 1 juli vanwege het coronavirus. Volgens de vrijbuiter is de verkoop van chemische toiletten vervijfvoudigd. En dan het weer vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Mogelijk met onweer. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen meer bewolking en af en toe wat regen. Meest in de noordelijke helft van het land. En het wordt dan 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu het weekend in. Dorime interimo adare dorime. Ameno ameno la latire, ciremo. La ciremo dorime. La no, no la puedo controlar, en las y no la ven naar me, ven naar OK, de retour. Et de retour.